De dus Zeewouten-Jong met het NOS-journaal. Vervoer personenauto's. Ze zegt dat de maatregel Nederlandse automobilisten dupeert. Vlaanderen heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister Ben Weitz zei zaterdag dat hij ook tol wil gaan invoeren voor personenauto's. De extra inkomsten van de heffing wil hij gebruiken voor het opknappen van de wegen. Volgens Europese regels mogen landen tol heffen, maar mag dat niet nadelig zijn voor weggebruikers uit andere lidstaten. De Verenigde Staten willen wapens leveren aan de regering van Nationale Eenheid in Libië. De nieuwe regering kan de strijd met onder meer terreurorganisatie IS anders niet aan, vreest de VS. Voor het plan zou steun zijn bij leden van de VN Veiligheidsraad. Libië heeft geregeld gevraagd om wapens, hulp bij het trainen van leger en politie... en bij de aanpak van IS en andere strijdgroepen. Sinds de val van dictator Gaddafi is het een chaos in Libië... en strijden diverse gewapende groepen om de macht. Bij een aardverschuiving in Indonesië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er zijn vier vermisten. Een groep van 70 studenten en twee gidsen werden verrast door de aardverschuiving. Bij een waterval in Noord-Sumatra 22 studenten werden meegesleurd. Van hen is er één levend teruggevonden. Zo'n 300 reddingswerkers zijn naar de vermisten op zoek. De aardverschuiving was het gevolg van zware regenval. In Noord-Sumatra zijn vaker aardverschuivingen. De finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie of degradatie... gaan tussen Willem II en NAC en tussen de Graafschap en Goethe Eagles. Willem II versloeg aan het eind van de middag Almere City met 5-2. En eerder vandaag bereikte de Graafschap en NAC de finales van de play-offs... ten koste van FC Eindhoven en VVV.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond. Rontamelte al te samen zou ik zeggen. Maandag 16 mei, tweede Pinksterdag. Tijd 21 uur en bijna drie minuten. Dus tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en pre presentatie, Auco Beuving. Ja, filmvrienden, althans liefhebbers van filmmuziek. Vandaag wederom een aflevering met heel veel filmmuziek. Eerste uur onder andere Calendar Girls, Take the Lead, Midnight Cowboy, The Spy Who Loved Me. En als western muziek, How the West was Lost. Maar we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. En dat is uh, alweer de, uh, ja, ik denk de laatste keer van uh, deze maand. En dat is uh, Lorde. Everybody wants to rule the world after the Hunger Games catching fire. Uitvoering van Everybody Wants to Rule the World. Uit de mooie film. The Hunger Games Catching Fire. Eens even kijken wat er nog meer op de rol hebben staan. Oh ja, Calendar Girls. Daarna is ook wel een aardige film. Van de week op televisie. Komt ie. I'm so- Deze ook nog achter de hand. Die vind ik ook nog wel leuk om te laten horen. Ik had Lorde die zojuist gedraaid met... Uh, Everybody Wants to Rule the World. Dit is de oorspronkelijke uitvoering van Tears for Fears. En dat is uit de film The Real Genius... Ja, dat was natuurlijk de for Fears uit de film A Real Genius. Film 1985, maar gewoon voor de aardigheid om het schild te laten horen met Lorde. Als soms is een andere uitvoering heeft ook toegevoegde waarde en dat heeft Lorde wel bewezen. Maar ik heb ook al iets geschreven van Gallander Girls, een film die ook ieder jaar wel een keertje op televisie komt. 19 mei, donderdag is het weer zover. Maak u gereed voor Gallander Girls. Een film met Helen Mirren, Julie Walter en John Elderton. Om geld voor het lokale ziekenhuis in te zamelen. Verzint de vijftiger Chris Mirren. Iets nieuws. Zijn haar vriendin Annie, gespeelde Walters en andere dames... van het onberispelijke Women's Institute of uit Yorkshire... genaakt op de kalender. Nou, bekendgegeven Volgens mij waren ze al een van de eerste. Die had ook nog een film The Full de Monty. Aardig film, aardig muziek en geweldige spelers natuurlijk. En omdat de muziek best wel mooi is, draai ik er wat uit. Patrick Doyle, The Funeral, kort nummertje. Thank you. Thank you. See you. Deze vrije klank is natuurlijk van Slyne en Family Stone. Een bekend nummer, k -Sara. Whatever it will be, will be. We kennen het allemaal uitvoering van Doris Day. En dit komt uit de film the, uh, Take the Lead. Er zit nog een mooi staldnummertje in. En dat wordt gezongen door Cam laat ik ook horen. Komt-ie, Cam. Fascination. It was fascination. of winde at the start A path Films houdt, dan kun je deze movie niet missen. Take The Lead heet hij is aanstaande vrijdag om half negen op televisie. De professionele dansleraar Pierre Dulin uit Manhattan besluit vrijwillig les te geven aan nablijvers op een New Yorkse high school. De leerlingen zijn afhankelijk nog wel sceptisch... maar langzaamaan laten ze zich meeslepen door Pierre's toewijding en passie. Ze gaan uiteindelijk zodanig op de lessen in... dat ze de klassieke dans met hun eigen unieke hip hiphopstijl combineren... en tot een krachtige, unieke samensmelting komen. De lens poort zijn leerlingen aan om mee te doen aan een prestigieuze danscompetitie. Aardige film met in de hoofdrol Antonio Bandra. Nou, tot zover Take the Lead. Vrijdagavond dansfilm op uh, SBS 9... En dan kom ik bij een oudje en dat is deze Midnight Cowboy.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 Everybody yeah. Maar er kwam natuurlijk uit naar Cowboy gezongen door Harry Nielsen... Joe Buck, een knappe, naïef, charmante cowboy uit Texas... die ervan overtuigd is dat hij de redding is... van de naar liefde hongerende vrouw in New York. Komt naar de Big Apple om een rijkdom te vinden. Echter de enige rijkdom die hij vindt... is de vriendschap met Razzo Rizzo. Een verlopen oplichter met grote dromen. Ja, aardige film, mooie film, hele mooie muziek. Onder andere deze van John Barry. Klanke John Berry en dat is allemaal uit uh, de Midnight Cowboy. Ik doe nog even het motiefje thema. At me. I don't hear a word the same only the echoes of my mind. Ja, eigenlijk ook een uh, cultzanger geworden. Die Harry Nielsen uh, durf op het laatst ook helemaal niet meer op te treden. Maar hij is wel met alle grote samengespeeld. Met de Beatles, met ja, de film op te noemen. Echt een, uh, een uh, ja, curiositeit. Harry Nielsen. I'm going the sun ja, toch draai ik hem langzaam weg om naar een nog mooier de muziek te gaan. En dat is uit de, de, de, de film The Spy Who Loved Me daar is muziek van gecomponeerd door uh, uh, Marvin Hamillis en dit is een heel mooi nummer Nobody Does It Better. Carlit Simon Ja, deze aardige James Bond song is gecomponeerd door Marvin Hamlis. En de, de, de tekst was van Carol Bayer Sager. En het werd gezongen door Carly Simon. En ja, die heeft er een bijzonder grote hit mee gehad. Zelfs nog groter dan haar echte hit die opeengestaan heeft. You're so faint. Die heeft korter in de hitbreed gestaan. dan Deze knaller van The Spy Who Loved Me. Maar omdat het zo'n mooie compositie is van Marvin Hamlis. Wil ik ook de aftitelmuziek draaien. Dat is deze, hetzelfde lied alleen instrumentaal. Thank you. Marvin die heeft ontzettend veel gewonnen als componist en arrangeur. Ik zie hier op het lijstje staan. Hij is een van de weinige personen die ooit een Emmy, een Grammy, een Oscar en Tony... en een Pulitzer Prize heeft gewonnen. Dat is niet mis natuurlijk. En omdat het zo'n geweldige componist is... wil ik nog wel wat iets van zijn werk draaien. En dan heb ik ongeveer deze. Uh, deze hele mooie bekende. Ja, en Marvin Hemlis is ook de componist van het volgende werkje. Dat is een film die op dit moment televisie draait. The Informant, een film uit 2009. Onder andere zit dit nummer in. Is toch een eindje aan maken. We hebben nog wat western muziek op de rol staan natuurlijk. En ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Het is kwart voor tien geweest. En dat doe ik uit de documentaire How the West Was Lost. Muziek van Peter Kater. Overture. You got the soundtrack How the West Was Lost and it innovated really the seminar Everglades. over die prachtige soundtrack How the West Was Lost. Uh, de componist en uitvoerder Peter Kater. Uh, dan doe ik nog maar even een bekende, die, de Ecstasy of Gold en die omo reconen natuurlijk. Om mee kom te afsluiten, de laadspreggers Esther. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben allerlei soorten muziek gedraaid. En dat gaan we ook tweede uur doen. Tweede uur is veel aandacht voor de film Alice in Wonderland. Mooie soundtrack en heel veel jazz in filmmuziek. Tweede uur. Dus ik hoop dat je er aan de klok van tien uur blij bent. Bij blijft, want jazz is voor de late avond prachtige muziek.